He, weet je wat, als er één ding is wat ik niet verstaan, hè? He, zijn ze van die gasten en die zeggen, ja, ik ben een vegetariër. Want die keten. Geen vlees! Welkjes! Geen vlees! Wel vies. Geen vlees! Wel Geen vlees! Geen vlees! Wel vies. Geen vlees! Wel vies. Je bent een vegetariër als je geen vlees eet, maar wel vis. wel, maar ik eet geen vis, maar wel vlees. Dus technisch gezien ben ik ook een vegetariër. Ik eet wel vlees, maar geen